Top. You know that I move fast Cause I want to see it. Got to see it all, want to live by. I, I want to feel I want to fly high slow down, but I'm the running kind of tap. You know that I I move fast Cause I want to see De laatste dag dat er campagne gevoerd mag worden voor de Pakistanse parlementsverkiezingen van zaterdag. De aanleg van de tunnel in Zeeland ligt voorlopig stil. De oorzaak is het ongeluk met een giftrein in België. Doordat het spoor gestremd is, kunnen er onvoldoende bouwmaterialen worden aangeleverd. Er rijden wel vrachtwagens, maar die kunnen niet genoeg tunnelelementen aanvoeren.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 En dan ineens houdt hij er uh, gewoon mee op. Uh, ook zo leuk deze, deze van Trip to Dover, waar we met uh, tweede uur uh, mee begonnen. Het begint dan heel langzaam. Je denkt, nou, eigenlijk niks in de hand. Maar vervolgens dan komt er een uh, partij orkaan van geluidloos. Dat wil je niet weten. Uh, Trip to Dover, het was een beetje stil uh, rond, uh, rond hun. Tenminste, uh, ze waren wel bezig. Maar wij hebben er verder op dat moment even niet zoveel aandacht aan besteed. Omdat eerlijk gezegd het uh, nogal het een klein beetje tegenviel. En vervolgens uh, kregen we dit te horen. En toen ineens ja, zijn we weer omgegaan. En uh, Bee Juliet is uh, naar mijn idee een, uh, een puntgave uh, clip. Met een uh, evengoed uh, puntgaaf nummer. Uh, komt van de EP Vegas en Berlin. En dat... Uh, Maakt het toch wel weer dat uh, Trip to Delver wel weer een tweede kans uh, mag hebben uh, bij Alternative FM. En uh, terecht ook, want de stem van Olga Taal die klinkt als een klok. Uh, welkom bij dit uh, tweede uur waarin we aandacht besteden. Sterker nog, daar gaan we nu mee beginnen met uh, alles wat met Jimmy Dumbell te maken heeft. Uh, zij hebben een uh, EP uitgebracht en helaas, ik kan nu niet uh, eventjes 1-3 bij uh, de... Uh, ...bij het internet komen. Maar het heet volgens mij... ...en dan moet ik... Uh, um, ...nou... ...dan toch pak ik maar eventjes... Uh, ...gewoon mijn eigen materiaal erbij. Maar uh, het, uh, het verhaal is... ...dat ik op een gegeven moment uh, besloten heb... ...om eens even te weten van... ...wie zijn die mensen van Jimmy Dumbel nou? Uh, dat bleken dus een aantal uh, jongens... ...uit Bruinissen te zijn. En niet alleen uit uh, Bruinissen... ...ze komen ook uh, ergens uh, vandaan... Uh, ...uit uh, Nieuwekerk. Maar het merendeel uh, komt uit Bruinissen... Ja, dan was het al de bedoeling dat ik al veel eerder met deze jongens het, het, ja, iets zou opnemen. Maar dat is er niet echt van gekomen. Uh, want het was de bedoeling dat ik de 23 april dit, dit al zou doen. Maar ja, op een gegeven moment is dat, uh, dat toch even niet helemaal uh, gebeurd. Uh, toen heb ik het even uitgesteld. Tot een later moment. En dat uh, latere moment, dat was afgelopen dinsdag. En toen uh, ben ik uh, inderdaad wel buizen geweest. En inmiddels, ja, want dat is de reden waarom ik eventjes zo uh, vakkundig een beetje doorlaat te kletsen van, uh, van een interview. Het uh, album, en dan moet ik even goed kijken, uh, dat heet. En dat krijg ik hier, want ik heb nu mijn eigen website. Ah, hier staat het. You never know, you never know when Jimmy strikes again. Zo heet de EP. Dat uh, is dus het, uh, de EP die ze gemaakt hebben. Er staan vier tracks op. Uh, ze zijn inmiddels met uh, Jacques Weeflover. Die helemaal aan het eind van uh, het, uh, de gesprekken die ik heb. Met uh, Adriaan en met... Uh, uh, Corné, de, de, de drummer van de band. Uh, dan ga je die, dat nummer Shockwave Lover hoor. En we hebben hem al hier eens uh, gedraaid uh, bij Alternative FM. Maar we vinden het uh, leuk om uh, ook de EP te laten horen. Om te laten zien dat die jongens dus echt verschillende stijlen kunnen, kunnen hanteren. Zijn ook niets voor niets. De Zeeuwse Belofte. Daarom heb ik ook de kop uh, op mijn eigen website uh, ook uh, zo genoemd. De Zeeuwse Belofte. En ja luister zelf en oordeel ook daarover want muziek blijft uh, een kwestie van smaak hier uh, beginnen we met uh, Two Voices het, uh, het tweede track op, het, uh, op de EP van uh, You Never Know When Jimmy Strikes Again hier is uh, Jimmy De Bell And go to sleep Don't be weak Don't be weak Voices in my head Ones alone, the others say What am I supposed to do? So much to lose And so much to lose Leden. En dan zit ik hier op een uh, plek in Bruinissen in Zeeland. Dat is wel heel erg uh, leuk. Uh, de heren zijn van Jimmy Dumbel. Zeg ik het goed zo, Adriaan? Ja, hij ja, zegt het goed. Ja. Prima. Um, ja, het, de aanleiding is wel. Een, ja, heeft ook wel een, het heeft ook een aanleiding. Het is dat uh, zij een, de single Shockwave Lover hebben uitgebracht. Ja, dat klopt. Die hebben we twee weken geleden, nee, drie weken geleden alweer uitgebracht, volgens mij. En uh, ja, we krijgen positieve reacties, dus dat is altijd uh, mooi. Even over uh, het ontstaan van deze band, want uh, in Zeeland, ja, de meeste mensen weten wie Bluff is, maar uh, ja, jullie zijn in een totaal andere vijver aan het uh, vissen. Ja, we uh, maken wel andere muziek, sowieso Engelstalig en uh, wat harder denk ik. En ja, we hebben elkaar uh, ontmoet via andere bandjes eigenlijk een beetje. En, uh, ja, we kennen elkaar al wel, maar uh, toen hebben we ze een paar keer gehoefd en zo is de band uh, ontstaan. Hoe, is het, uh, hoe ben jij uh, erbij gekomen, Koené? Nou, uh, Ferry en uh, Adriaan zaten eerst in een ander bandje. En uh, nou, ik kende Ferry nog uit een, uh, uit een uh, vorige band, of uit een ander uh, muzikaal verleden. En uh, ja, ik ben toen weer met z'n contact gekomen. Toen zijn we met z'n drieën zijn we begonnen eigenlijk. En toen uh, zijn er uh, nog twee bijgekomen en toen hebben we... Uh, Echt de band voortgezet en uh, zijn we onder de noemer Jimmy Dumble uh, naar buiten getreden. Uh, Shockwave Lover, is dat uh, het eerste, echte, de eerste echte single of zijn jullie in ieder geval wat, wat langer bezig? Ja, we zijn wel iets langer bezig. We hebben al eerder uh, twee demotjes uitgebracht, maar dat was alleen uh, online. En nu uh, de single die staat op een EP'tje en die, hebben we echt op, uh, die staat op iTunes, Spotify, uh, Soundcloud, op YouTube. Die is overal verkrijgbaar eigenlijk. Uh, dus dus het is, uh, jullie hebben er wel over nagedacht uh, hoe jullie dat uh, ja, neer wilden zetten en onder de aandacht uh, wilden brengen? Ja, ja, zeker. Het is eigenlijk gewoon een uh, manier voor ons geweest om ook weer een stap verder, de kleinere festivals, uh, om daar terecht te komen en, en betere optredens te krijgen. En uh, uh, dit jaar in de september, oktober gaan we een volledig album opnemen in onze eigen studio. En dan, ja, die moet dat... Uh, ja. Dan, komt, dan komt er uh, natuurlijk uh, meer aan uh, uh, Festivals wat, uh, wat, uh, ja, wat, wat is er in uh, Zijland uh, Onder andere aan uh, festivals uh, Te zien en te horen Het uh, Festival In Middelburg mm -hmm. En we hebben afgelopen zondag Op de bevrijdingsfestival uh, gespeeld In Vlissingen En we spelen over een poosje in uh, Delft op een uh, nou, Wat is dat voor festival Een Studenten... studentenfestival is dat uh, wat, wat is dat voor een soort studentenfestival? Want ja, jij haakt in, dus dan neem ik aan dat jij er ook iets meer over weet. Ja, ik heb begrepen dat het uh, vanuit de TU Delft volgens mij wordt georganiseerd, of vanuit een bepaalde richting daarvan. En dan uh, houden ze van, uh, ja, van s avonds tot uh, diep in de nacht houden ze een uh, festival en uh, daar mogen wij ook aan deelnemen. Dus het is wel ook belangrijk dat je in dat soort opzichten gewoon je neus aan het venster drukt. Ja, uiteraard. Wij willen op zoveel mogelijk plekken onze, onze muziek laten horen en onze namen laten zien. Is het met, met studenten, ja, zit dat ook een beetje in jullie doelgroep? Ja, doelgroep vind ik altijd zo'n vervelend woord, maar uh, je begrijpt wel wat ik, wat ik bedoel. Ja. No net, uh, Adriaan, over um, ja, een album, mogelijk album. Uh, maar dan neem ik aan, hè, als je, je hebt ook een EP, jullie hebben ook een EP geschreven. Wie, wie uh, is dat een, ja, een proces, als jullie muziek maken, is dat een proces van jullie allemaal? Of uh, zijn er ook gewoon alleen maar een aantal mensen die zich bezighouden met het uh, schrijven van de songs en het verder uitwerken? Nou Ik, ja, ik schrijf de, de basis, dus de basisakkoorden en de tekst. En dat neem ik mee de oefenruimte in en dan maken we er gezamenlijk een nummer van. En nu gaan we de eerstvolgende drie weken in de studio een soort van pre-productie doen. Zodat we al wat nummers hebben en weten wat we voor kant we op willen. Zodat we in, ja, in september gewoon goed kunnen beginnen aan het opnemen van de nummers die al klaar zijn. Zeg Moet maar. je dat ook met een bepaalde rust doen? Dat je niet afgeleid wordt met optredens en dat soort dingen? Ja, want we plannen die... Uh, september en oktober hebben we... Ja, ik geloof één optreden gepland. Maar voor de rest plannen we niets. En ja, je moet geen afspraak maken met je vriendinnetje of wat dan ook. Je moet dan even om de band gaan, zeg maar. Uh, hoe, hoe strak uh, is dat? Uh, gaat dat... Uh, ja, uh, gaan jullie los uh, daarmee om? Of is er dan toch nog een bepaalde vorm van discipline... Dat je uh, zegt van ja... We hebben het nu zo, uh, zo uh, afgesproken. Dan gaan we het ook doen. Ja, ja, we hebben veel geleerd van... Uh, het opnemen van de EP, waarbij we eerst nog uh, nummers moesten eigenlijk af moesten maken in de studio, dat doen we nu niet meer. We zorgen dat de nummers af zijn, dat het puur om het opnemen gaat en gewoon soms allemaal op tijd aanwezig en door tot het nummer af is, die dag per dag een nummer, rekenen we. Kunnen jullie dat opbrengen ook? Uh, uh, echt hele lange dagen maken daarin. En uh, dat jullie gewoon daar echt uh, gewoon. ...veel uur en ja, arbeid en zweet, bloed, zweet en tranen insteken. Ja, zeker. wel. We hebben allemaal wel ons uh, werk en onze ditjes en datjes. Maar uh, we maken allemaal echt wel tijd vrij voor uh, de band. Dus, dus dat is uh, op zich geen probleem. Um, de sfeer binnen de band, uh, Corné, uh, is het een uh, leuke, uh, leuke band zo? Uh? Ja, zeker, zeker. Uh, nou, net zoals Adria net zei, komt, meestal komt hij met, uh, met teksten en akkoorden... Komt hij, uh, ja, de de, de oefenruimte binnen en dan uh, gaan we met z'n allen gaan we, ja, eigenlijk het, nummer, het nummer maken. Dus uh, ja, dat gaat altijd op een hele, hele gemoedelijke sfeer. Dus uh, als iemand ergens niet mee eens is, dan bespreken we dat gewoon. En dan proberen we ook uh, ja, dat iedereen naar zijn zin te maken eigenlijk. Is dat ook, is dat ook ja, een goede manier om, uh, om ergens achter te komen? Een goede discussie uh, maakt misschien weer wat ideeën los? Ja, zonder meer. Zonder meer. Als, uh, als iemand het met een bepaald iets niet eens is en uh, gewoon uitpraat van wat er dan mis is en wat verbeterd zou kunnen worden, dan uh, ik denk dat je nummers daar alleen maar beter van worden. Uh, nu uh, zijn jullie ook toch even bij 3FM uh, geweest. Hoe was dat? Ja, dat was uh, heel leuk, een hele ervaring. En want je ziet uh, al die bands er altijd uh, komen en gaan, ook op tv zie je, weet je wel, omdat we het allemaal gefilmd. En toen stonden we, stonden we er zelf. Dus ja, dat was wel erg leuk. Ja, hoe is dat eigenlijk gegaan? Ja, het was zo, er staat zo'n uh, zo uitzending of zo'n programma s'nachts. Er stond een microfoon buiten en daar moet je dan voor En als je als ze je goed genoeg vindt, dan mag je naar binnen. Ja. En wij moesten tegen uh, rapper shorts. Ja. En uh, ja, de luisteraar vond qua muzikaliteit ons toch beter. Dus uh, we mochten naar binnen. We hebben twee liedjes gespeeld. En uh, de DJ was uh, erg enthousiast en de filmploeg ook. En, ook weer veel positieve reacties uh, op gehad. Is dat ook, dat is natuurlijk wel uh, belangrijk, dat je dan je naam uh, in ieder geval uh, ja bekend maakt als het ware. Want dat, daar komt het in feite wel op neer. Ja, natuurlijk. Ja. ja. Ja, hoe, ja, hoe bedoelt het precies? Nou, gewoon uh, hè, dat, uh, dat jullie dan uh, in de uitzending te horen zijn met jullie muziek. Met, uh, met de naam Jimmy Dumbel, dat bedoel ik. Ja, dat is heel belangrijk en, uh, ik uh, liep de volgende dag in de supermarkt en uh, allerlei mensen spraken me aan, dus dat was wel leuk. Ja. ook een, een clip uh, bij, bij het nummer uh, gemaakt. Hè? Shockwave Lover. Uh, want dat is ook uh, dat wat jullie ook bij 3FM uh, hebben gedaan. Uh, hè? Ja, uh, maar de, de clip is, is dat nou apart? Of was dat nou uh, geschoten tijdens dat optreden? Was tijdens dat optreden geschoten. Op het moment wordt nu uh, eigenlijk een uh, clip gemaakt. Een officiële clip. Dat was eigenlijk gewoon een uh, clipje die 3FM heeft gemaakt. Zeg maar. En nu, maar nu... Uh... We hebben allerlei beelden verzameld uh, door, de ja, uh, door het jaar heen. En uh, aan de hand daarvan wordt een clip gemaakt nu. Die uh, achterstjok weer vanaf er wordt uh, geplakt. En die is denk ik, volgende week klaar of zo. Uh, want ja, het, we zeiden het al, zo'n optreden bij 3FM uh, dat genereert natuurlijk uh, het een en ander. Uh, is dat, uh, ja, dan, dan, dan neem ik aan dat het hier in de omgeving dat, je, dat ze nu uh, gewoon weten wie jullie zijn. Ja, ze weten nu, nu intussen wel wie we zijn, ja. Ja, dat komt ook omdat we meedoen aan een bandcoachingsproject, Pop aan Zee ja. is van Zeeland. En uh, ja, die regelen ook weer een aantal optredens voor je. En je, wordt, je, komt, je staat echt vaak in de krant en zo hier in de. Dus in Zeeland uh, ja, weten ze wel, inmiddels wel wie we zijn, ja. Eigen nummers uh, schrijven, uh, geen poespas. Uh, die muziek, uh, ja, uh, hebben jullie dan ook zelf uh, enige voorbeelden waar jullie wel een beetje naar gekeken hebben? Of dat je zegt van nou, dat, uh, dat verwerken we er graag in. Ja, nou ja, ik luister zelf heel veel muziek en uh, dat uiteen van de, de Beatles, de Stones, naar nou, uh, zelfs Daft Punk of The National. En ik denk niet dat er één band of artiest is die je waar je van je kunt zeggen, die zit in de muziek van Jimmy Danbot eigenlijk. Ik probeer altijd gewoon een beetje poprockliedjes te maken, maar er zit wel eens een invloed in van een van die artiesten. Maar ja, goed, iedere, iedere band die begint is wel beïnvloed door ja. de Stones of de Beatles, maar ja. het zijn er wel meer eigenlijk nog. Ja, maar het is wel een heel herkenbaar geluid wat jullie, want dat moet ik er wel bij zeggen. Het is heel herkenbaar in ieder geval, ze weten dat jullie het zijn. Ja, ja, ja, we hebben wel een eigen manier, maar ik denk wel dat het... Uh, gewoon goed klinkt en zo houden we niet zo van het uh, te moeilijk doen of zo. Ook misschien omdat we dat geen eens kunnen ik weet het niet <laughs> uh, over dat album, hè, wat, uh, wat aanstaan, uh, wordt, dat dan wordt het opgenomen uh, ja, ja. en dan, als dat uh, er eenmaal is uh, <laughs> als dat er eenmaal is, wat, uh, wat, wat gaan jullie dan doen, uh, is het dan uh, ook uh, proberen het zo goed mogelijk uh, te verkopen en uh, te laten zien uh, op het web, dit is het ja, dat, dat, maar en hoe we dat precies aan moeten gaan pakken, dat uh, weet ik niet. Maar we hebben, ja, we kennen nu wel wat mensen, zoals jij bijvoorbeeld. En, uh, dus ja, we hopen dat het uh, via de mensen die je kent, misschien uh, onder de aandacht komt ook weer bij andere mensen. En ja, je moet wel een soort van uh, promotiedingetje bedenken, maar uiteindelijk draait het toch om de muziek als die goed is. Ja, echte goede dingen komen meestal wel weer bovendrijven, denk ik dan. Is er een vorm van crowdfunding? Hè? Dat, uh, dat gebeurt ook. Uh, hebben jullie daar ook over nagedacht? Om eventueel nou, de, de, de, de dappere fans die er al uh, zijn. Uh, om die te benaderen. Zodat je je eigen ideeën hebt om het album verder in te vullen. Ik, noem maar wat. Ja nou de, we denken overal over na. Maar uh, we hebben nog geen concrete plan wat dat betreft. We zijn nog vooral bezig met te zorgen dat we goede nummers hebben om op te nemen. Ik denk dat je niet teveel... Ja, Dat leidt alleen maar af als je te veel nadenkt. Als je nog een album moet maken. En je denkt te veel na over de promotie daarvan. En de, ja, dan... Het is gewoon het creatieve proces wat, uh, wat belangrijk is. Op, op dit moment wel, ja. Uh, dat, is, dat is dan 2013 en uh, ja, 2014. Uh, Courné, wat dan? Ja, uh, veel optreden en ik hoop uh, ja, de wat grotere, grotere festival. Uh, festival en Lowlands. En Dus het dus Um, hier en daar even wat jaartjes, uh, uh, omdat uh, ik hem ook een beetje op uh, doorspelen heb uh, laten staan, maar uh, de, de strekking van het verhaal aan het eind was dat ze toch wel wat uh, dromen hadden om in, uh, ja, in de grotere festivals uh, molen, en in de grote molen van de festivals terecht uh, te komen uh, in Zeeland zal dat uh, misschien nog wel gaan maar daarbuiten dan wordt het uh, een, een heel ander verhaal uh, wel is het natuurlijk zo dat uh, Jim Voorweld van 3FM hun een beetje het uh, zetje in de rug heeft uh, gegeven, terecht ook, want als je uh, hoort hoe Shockwave Lover klinkt, dan denk ik dat er wel degelijk potentie in de band zit. En we zijn natuurlijk nieuwsgierig hoe het straks zal gaan komen met het album. We zullen het gaan meemaken. Daar zullen ze de komende tijd mee aan de gang gaan. En datzelfde geldt ook voor een andere band die inmiddels al bezig is om de tweede EP af te leveren. En die tweede EP, dat uh, moet dan een duidelijke opvolger zijn van Mosaic. En als ik het over Mosaic heb, dan heb ik het over uh, Ubrig. She, she Killer brain, messing with the fire. Dig dig digging up a bird. Our sinners for hire. Shame, there is really no one else to. See San Francisco I wanna go to Burkina Faso you got flowers in your hair And I wanna you go. Dat waren twee nummers uh, home achter elkaar. Uh, de eerste was van Amy Landman. En die hebben we hier ook uh, opgenomen. Dat, uh, dat nummer van hem. En het tweede nummer, dat is ook een home, maar dan uh, van Linda Kreutzen. En ook die is hier opgenomen. Bijna op dezelfde plek waar eerst Emil Landman op de tafel zat. Maar aan de andere kant zat Linda Kreutzen dus uh, gewoon op een krukje, geloof ik. Hè? Krukje. Ja. ja, In ieder geval op een, uh, op een plek waar ze geen armsteunen uh, had. Nee. Zodat ze makkelijker uh, kon uh, bewegen. Maar Linda is op dit moment ergens uh, van een lange vakantie aan het uh, genieten onder de, de Thaise zon. Misschien is dat trouwens wel het voor een nieuwe studio. Een krukje. Een krukje. Kruk, ja, ja, ja. ja, en desnoods uh, vragen we uh, een van die zingersongwriters uh, gewoon weer uh, terug... Om, uh, om even de studio weer wat netjes in uh, te wijden. Ja, Via in te zingen. Ja, in te zingen. Uh, nou, we hebben er nog wel een paar uh, die we daarvoor wel uh, kunnen, kunnen vragen uh, in dat opzicht. Uh, dat waren er dus twee. En daarvoor hoorden we dus Uber IG. met uh, Burkina Francisco. Maar dat heeft uh, te maken dat er zeer binnenkort uh, nieuw materiaal uh, van Uber IG uh, zal verschijnen. En dat, uh, dat laatste dat heb ik uh, toevallig van een van de bandleden die gisteravond uh, daar een optreden heeft uh, verzorgd in café lokaal van Heemskerk. Juist! Nou, we gaan weer verder met uh, een uh, Nederlandstalig nummer. Dat zijn heren Fransen Van Pieker. Aandacht voor de Gouden Vogel.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 ...was er helemaal voor de ene meneer Patrick van Kessel. En die kennen we allemaal, want die heeft een een of ander bandje... ...wat dat gaat, een band die helemaal zijn naam wel draagt. Hij was in een romantische bui. En toen zegt hij, zou je dan niet iets alternatiefs kunnen draaien... ...op een romantische manier? Toen dacht ik maar aan één nummer. Ze komt uit de Muiden, ze heet Fabiana Dammers. En ja, Fabiana heeft voor jou dit liedje toegesprongen toegesproken, toegezongen... Hey Handsome! Want ja, als jij op het podium staat Patrick... Dan ben jij dat eigenlijk ook En er was maar één liedje die dat uh, beantwoordde Dat is uh, Fabiana En die zit stiekem mee te luisteren die Fabiana Dammers Dus dat weet ik gewoon uh, bijna wel zeker uh, Bovendien is het uh, over de, oh, Daarover gesproken uh, Fabiana Dammers uh, Voor de fans uh, Morgen uh, treedt zij op in Venendaal. Dat, uh, dat uh, is uh, Dokrok uh, Speelt ze samen met, uh, met de vriendje Jelle Visser Dat, uh, dat is degene die haar dan begeleidt op uh, de gitaar Jelle Visser, die kennen we ook nog wel uit een zwaar verleden met uh, Sculpture in the Clay Ja ja, Daar komt hij vandaan dat, uh, dat, dat, dat, Daar heeft hij uh, mee gespeeld En uh, hij heeft ook uh, nog Een tijdje terug Dat is alweer uh, dik vier jaar geleden Dat was het eerste, uh, de eerste seizoen dat we meededen Bij uh, de Rob Akdaalwoord. En toen stond hij daar ook op het podium. De dus speelde deze jelle Vissing. Ja, ja, ja. Dat is een tijd ja, terug. Ja, dat is een tijd terug. Maar ik geloof dat hij ook vorig jaar... nog een paar nummers uh, hier heeft uh, gespeeld... Uh, bij ons in de studio. En uh, dat uh, was daaromheen gekleed... hebben we toen ook uh, Fabiana daar het een en ander uh, verteld. Maar ze hebben... Verkering. Dus dat uh, kan ik je dan ook gewoon, uh, gewoon zeggen. Uh, die twee... Uh, die uh, treden dus morgen uh, sowieso dan met z'n tweeën op... in uh, Dogrock, in Veenendaal. En daarna is er, uh, geloof ik... Uh, ja, dat weet ik dan weer. Dan moet ik aan de bak, want ik ben af uh, en toe ook nog wel eens uh, de rody voor, uh, voor deze dame. Mag ik uh, naar Dronten? Want dat heeft uh, te maken met het XL-festival. Dat op zaterdag weer wordt gegeven Details uh, moet je maar in de gaten houden Wordt uh, absoluut op de website uh, weer gegeven Dit was ook Alternative TV FM, volgende week uh, gaan wij uh, Weer uh, kijken of we een band Hier uh, binnen kunnen krijgen Om één of twee nummers uh, te spelen Maar dat moet ik uh, nog eventjes met ze bespreken uh, In elk geval uh, is dat uh, Astrid Die gaat uh, spelen en we sluiten af Met een lekker zomers nummer En dat is Isaac Balak En dat nummer dat heet Home All these battle's full of rum I couldn't feel my emptiness that day In my room I stay When I hear those drums They bring me back They know those days What if they have to end? Ask, will I come back? Ask, will I come back? Ask, will I come back? When I come back? will I come back? I was born Bring me back to the slide Het ritme van ZFM. ZFM!